Dit is Jeroen Jepkoma met het Tenorschanaal. Het Nederlands Elftal speelt alle groepswedstrijden op het WK Voetbal in de Verenigde Staten. De eerste wedstrijd is op 14 juni in Dallas tegen Japan en begint om 10 uur 's avonds, Nederlandse tijd. De tweede groepswedstrijd, zes dagen later, is een paar uur eerder, om 7 uur in Houston, ook in de staat Texas. Tegenstander is dan de winnaar van de Europese Playoffs: dat wordt een van de volgende landen, Albanië, Oekraïne, Polen of Zweden. Het derde duel met Tunesië is op 25 juni in Kansas City. In Nederland is het dan al 26 juni, want de wedstrijd begint om 1 uur s'nachts Nederlandse tijd. Bondscoach Ronald Koeman had liever in Mexico gespeeld, maar de FIFA heeft dus anders besloten. De man die gisteren drie bewaarders gijzelde in de gevangenis in Vught had daar helemaal niet moeten zitten. Hij was veroordeeld tot TBS, maar moest vanwege plaatsgebrek in een kliniek wachten in de gevangenis. De gedetineerde kwam vorig jaar ook al landelijk in het nieuws... vanwege de gijzeling van vier mensen in een café in Ede. Gisteren kwam het in Vught dus opnieuw tot een gijzeling. Daarbij gebruikte hij een mes. De politie onderzoekt nog hoe hij daaraan kwam. Na vier uur kwam er een einde aan de gijzeling... en werden de medewerkers in veiligheid gebracht. De gevangenis is van plan aangifte te doen. Bij de grens tussen Pakistan en Afghanistan zijn gisteravond laat weer zware gevechten uitgebroken. Daarbij zijn volgens de twee landen zeker vijf doden gevallen. De landen beschuldigen elkaar van het beginnen met schieten. De spanningen tussen Pakistan en Afghanistan zijn opgelopen sinds oktober. Toen vielen er tientallen doden bij gevechten op de grens. Dat was de zwaarste geweldsuitbarsting sinds de Taliban de macht overnamen in Afghanistan in 2021. Daarna werd een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt voortdurend geschonden.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort. You walked in softly on a Christmas night the look that made the dark feel like every step you took felt warm and slow but like winter breath I didn't know I need to know snow kept falling outside the door but you were the one I That you give Turns my cold to something bright Stay with me this Christmas Don't let the moment disappear Baby, love feels different When your winter breath is near Your fingers touch me with a gentle heat Turning frozen air into something sweet Ah. Ik, je moet wel de schuif openzetten, ik, jij? Ja, ja? Ik, had, ik, ik zat nog niet aan je knop. Nee, je moet nee. wel, wat zeg je aan mijn knop? Ja, jij hebt toch je eigen knop hier op het oh, mengpaneel? Ik heb mijn eigen knop mijn mijn eigen op het mengpaneel, ongelooflijk. Ja, maar, maar was... die moet ik dan, moet ik dan wel uh, aan schuiven, ja. want anders dan horen we je niet. Je luistert naar Ongehoord Boskamp. Dolly is uh, mijn co-piloot vanavond. Het wordt een dolle boel. Dit was Buzz <laughs> Ear met Winter Breath. Mooi en, nummer. Mooi nummer, maar Sorry. ik moet je toch even iets vertellen. Oh. Want het is volledig AI, is het. Nou, dat geeft toch niet? Nee, nee, nee, dat geeft niet. Maar je ziet, kijk, weet je wat het is? Uh, het, het, het is heel simpel. We moeten gewoon dit omarmen. Want als AI mooie nummers maakt, wat maakt dat dan uit eigenlijk verder? Het enige jammer is dat je geen optredens zult zien. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar goed. Ja, je kan geen kaartjes kopen voor nee. In de Ziggo om dit nummer te bekijken. Nou, wie weet wat, wat ze daar vinden in de, in de naaste toekomst. Dat, dat, gaat kan het snel, dat er hele mooie shows gaat, omheen heel, gebouwd worden. Eigenlijk, als wij zo praten met elkaar, moet er eigenlijk een muziek hieronder. Hè? Dat, dat we toch een beetje... Is oh, zo ik kan het je dat ook. Ai, ai, ai, ja, dus ai, wilde dat, het is Zo kaal is het anders als we praten. Geef je? het niet, kaal is modern. Nee, dat is helemaal niet modern. Ja, we gaan nu luisteren naar Nate Williams. Nate Williams ja. is een, uh, grote, Ik ben een groot fan van hem. Hij ja. is geen AI, absoluut niet. Het is de man eigenlijk die mij heeft uh, uh, uh, ja, geënthousiasmeerd ge om het programma te doen. Omdat hij dus zo ongelooflijk goed is. Maar eigenlijk maar 200 volgers heeft op Spotify. En ik dacht, dat kan gewoon niet. 200? Man, ja, 200? Ja, 200 volgers. Oh. Dat is echt schandelijk. Nee, dat, is dat, is, dat is niet veel. Nee. Nee, is niet veel. Nee. We gaan luisteren dan gaan we naar... vanavond veranderingen brengen. Ik hoop het. We gaan luisteren ja. naar een nummer dat, uh, dat uh, geschreven is door Ed Sheeran. Ja. En hij maakt een fantastische versie van. Dit ja. is The Shape of You. Oké, okay, ik hoop dat ik de goede heb gekozen. Want er waren twee uh, uitvoeringen. Maar goed, als, als het niet de goede is, dan roep je maar. Place to find the lover, so the bar is where I go. Meet my friends at the table, doing shots, drinking fast, and a week so. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Say my hand, stop, I'll find the man in the jukebox, and then we start to dance. Soon you know? I'm soon like, girl, you know. Het is echt fantastisch dat je deze versie gevonden hebt. Want deze heb ik nog nooit gehoord. Die ga, nee, ik, echt, het nou? die ga ik echt draaien. want Dit is met blazers. Ja. En die versie die ik heb die stond op Soundcloud. En die oh. is zonder, zonder blazers. Maar dit is wel heel erg goed. Het is dus heel dan, apart. Dus dankjewel Dolly. Ja nou geen dank. Graag gedaan. Maar hier <laughs> komt, hier komt Braxton, Braxton Cook. En Braxton Cook is een saxofonist en zanger. Dat is een heel aparte combinatie. Een hele goede saxofonist ook. Ja. En een hele goede zanger. En dit nummer heeft hij gemaakt met de zangeres. En die Marie heet Marie Daalstroom. Hij het All My Life. Nou, ik ben benieuwd. Hij komt eraan als het goed is. Dat is nou wie minder dan. Hè? Daar Talk komt hij. Is dit hem? Ja, hè? Ja. Ja. Ja, is maar wat, hè? Die, uh, die Bergson Cook. Een saxofonist en een fantastisch producer, een zanger. Een man die het heel goed doet. Die wel dus uh, bijna 2 miljoen uh, bezoekers heeft op Spotify. Yeah. Met toch eigenlijk niet commerciële muziek. En dat vind ik echt grandioos. Zeker, knap. Dit is uh, Ben Barrett en die komt uit Berlijn. Dat is een Duitser en uh, ook dit is heel knap. Het is een prachtige song. Het is een beetje een poppy, funky song. En het let vooral op de pianopartij, want die is heel bijzonder. Dit is Just. Even kijken heb ik die. Hij doet dit niet, hij doet dit niet deze nee, dat is die unknown heb ik. Sorry, ik was een uh, bridge one bridge too far. Daar komt. Ja, wat nee, dat is ook weer de unknown. Hij pakt hem niet. Pakt het hem nummer niet. just. Ik ga even terug. Nog één keer proberen. Wat want je, anders word ik gewoon heel boos. Wat doe je nu? We gaan, we gaan het niet in het programma opnieuw anders doen, hè? Staat hij aan, de microfoon? Nee, hè? Ja, de microfoon staat aan. Ja. <lacht> ja, het loopt in het honderd. Ik kan er ook niks aan doen. Zal ik verder gaan met die unknown? Ja. Dat we just uh, dan strakjes uh, proberen. Goed? Hier komt hij, die anon van de Bush Bandits. When I felt the energy Flowing all over me It was dark As night So much things I wanna say But still left one card to play Come back down here And fight And all But oh so high Unknown uh, van de Bush Bandits. De drum, Vincent Somers, Bas, Tyler Jones. Solo-gitaar, Paul Traas. Ad Buter, slag- en liedgitaar. En aan de telefoon Anne Steenkamp, zangeres. Hi, Anne. Hi. Hey, wat een mooie... Die B-kant hadden we nog niet gehoord, die Unknown. Goed, nee? Goed. Ja, nee, die hebben we... Die hebben, uh, uh, hetzelfde moment opgenomen als d uh, Dat ja? dus de kant B... Ja, dat weet ik. Dat is, maar het had ook een aankant kunnen zijn. Ja. <laughs> hey, hey, vertel eens, je hebt vorige week opgetreden. Hoe was dat? Uh, ja, dat was te gek. Ja? Ik, was wel, ik had zwaar griep, maar ik had een hele goede stem. Want ja. dat was mijn enige, mijn enige opdracht van mezelf. Om uh, mijn stem schoon te houden. Dus ik mm -hmm. heb waanzinnig goed gezongen. En die jongens hebben waanzinnig goed gespeeld. En... We hadden een waanzinnig leuk uh, publiek. Iedereen stond te dansen. Het was heel magisch. Oh, wat heerlijk. Hey. En uh, ja. Dus ja, dat was wat gek ja. Vertel eens over de Bush Banders. wat wat, wat, is jullie, wat is jullie stijl? Kan je die omschrijven? Oh, uh, ik denk dat wij een mix zijn van rock, mm, maar dan ook melodische rock. Met grunge invloeden. Maar het kan soms ook wel. Ja, heel erg tearjerkerig zijn. En. en punky. Oké. Okay. Het is eigenlijk een beetje. een soort van mengelmoes geworden, eigen stijl. Mm -hmm. uh, maar, maar wel. Uh, ieder, ieder nummer heeft een, heeft een. Het is een verhaal. Mm. We vertellen een verhaal. We vertellen een verhaal en daaromheen bouwen wij een emotie. Ja, ja. En, en de, de, ja, moet zeggen, de, de reacties van het publiek. Ik heb nu een paar keer heb ik een optreden jullie gezien. en ze breken de zaal af. Hè? Ja. En, en, en wat, wat is, wat, wat is de, de, de magie ervan? Want, want ja, de muziek het is. het echt is. Het is echt, ja. Het is echt, en ze geloven. Ja. wat wij performen, ze geloven wat ik zing. ze geloven wat. Uh, ja, ze geloven gewoon de muziek. Mm -hmm. en, ze, en die combinatie, de muziek met, met, met de zang en de teksten, dat geloven ze. Ja. En het is gewoon echt, het is gewoon rauw. Uh, maar toch ook heel mooi. En, en, ja, zonde, ik heb ook wel mensen zien huilen, leuke mensen ook heel hard zien meezingen. En ja, mensen gewoon ook heel dankbaar, weet je, omdat het echt is. Het ja. is echt. En, en met die, weet je, met de enige vrouw in de groep, met die jongens, kan je goed, uh, goed overweg? Ja, natuurlijk. Ja? Ben, je, ben, je, ben, je de, ben je de moeder overste van de band of ben je, ben je, ben je een beetje, beetje, juist een beetje rustig? Ehm. is Een strikvraag, hè? <laughs> strikvraag. Nou, ze noemen mij soms wel eens de Uberskeurbaanvuuraarin. GELACH. <laughs> ja, dat is een goede omschrijving. Dat is een goede omschrijving, is dat? Oh, mijn God. De Anne komt binnen. Oh, jongens, weg, weg. Kaarten weg. Alles weg. <laughs> Nou, kijk, weet je, we, ik, ik, ik schrijf alle nummers met Ad. Ja. Uh, dus uh, de gitarist, daar werk ik al 31 jaar mee. Ja. Um, maar we arrangeren alles met de hele band, weet ja. je Dus Ad en ik komen op met een draft. Ja. En dan vervolgens, ja, er komen de ideeën en uh, de input ja. en, uh, van alle kanten af. En hmm. ja, dan wordt natuurlijk ook mijn mond wel eens gesnoerd. Ja, precies. Over mond snoeren gesproken. Dit, dit nummer, eigenlijk de A-kant, die gaan we zo draaien. Dietmois. Ja. Daar moet je ja. toch wat over vertellen. Want het is, jullie eerste, het is jouw eerste Franse nummer dat je uitbrengt. in nee, het, het is mijn eerste Franse nummer. Niet? Nee, het is mijn tweede Franse nummer. Ik ah. heb in, uh, eind nou, 1999, 2000, ja. heb ik plaît uitgebracht. Dat was... Uh, ...onder Universal Records. Yeah. En dat deed ik met formatie Cable Juice. En dat was een R-achtig nummer. Dus dat was toen al Frans. Mm -hmm. Dat was een Frans nummer. En um, toen heb ik... ...in die tijd... De, mm -hmm. ...het allereerste couplet... Mm -hmm. ...geschreven van Dimois. En Dinois, mm -hmm. dat gaat over... ...dat ik mijn overleden broer zo ontzettend mis. Alleen toen kreeg ik alleen maar de eerste paar zinnen eruit... ...en toen heb ik dat ergens geparkeerd. Mm. En Ik weet nog wel wat Chico met wie ik toen werkte... ...die vond uh, dat ik uh, ...die moe, die moe, die moe. Toen zei, jeetje, wat is dat mooi, zeg. Ik ze. ja, maar ik weet even niet meer wat ik ermee moet. En toen heb ik het <laughs> geparkeerd en toen hebben we het, heb ik het afgelopen jaar opgepikt... ...en ik was er eigenlijk een Engels nummer aan het schrijven. Mm. En drie uur later bel ik Ad. Ik zei, ja, Ad... Frans geworden. Alles is anders. <grijgtijd> maar weet je... Het, wat het mooie van dit nummer is... dat heb ik je al verteld eerder... is dat het lijkt een tweede natuur... in het Frans. Je bent echt een soort... Ja. alsof Edith Piaf uit Seattle komt. Ja, bizar <lacht> hè? Ja, en, hoe, ja. Hoe, hoe kan dat? Ja, ik, nou, ik heb heel lang in Frankrijk... of dus ik heb in Frankrijk gewoond... in Parijs. Ja. Um, en ik heb elf jaar... in het Midden-Oosten gewoond, waar ik ook... Ja, dagelijks, op dagelijks basis Frans sprak mm -hmm. ook Frans, Engels, Arabisch en ja. dan Nederlands. Ja. Maar dus ja, weet je, Frans is, zit een soort van under my skin. Mm -hmm. En ik heb dit ook gewoon geschreven om niet vol Hij was dus ook gewoon... Want mijn Franse vrienden, die hebben hier ook op gereageerd. En echt mensen die dus ook wel uit de industrie kwamen... Die, mm -hmm. En die dus zoiets hadden van, nou, dit is gewoon perfect Frans. Dus toen had ik zoiets van, nou, als het perfect Frans is, mm. dan durf ik het wel uit te brengen, ja. Ja, nou, dat is het. Het klinkt heel authentiek ook. Nou, ik heb één vriend van mij die zei van, nou, zit een beetje Belgisch accent aan. Wat? Een Belgisch accent. Nee, helemaal niet. Dat is een waanzin, helemaal geen Hij Belgisch zeurt. accent. Dat is ja, een zeurpiet. Dat is de enige die dat gezegd heeft. Ja. Hey, ga, je binnenkort, ga je binnenkort nog optreden? Uh, nou, we, uh, ja, uh, hoogstwaarschijnlijk, tenminste, mm -hmm. we zijn nog bezig met onderhandelingen. Ja. Treden wij op 28 maart op de Rotterdam-editie van Wasteland? Dus oh dat wow. Dat is echt heel, ja. Ja, maar dat, dat, dat, daar zijn we nog mee bezig. Ja, ja. Het is al bijna een soort van rond. Het gaat geloof ik alleen nog een beetje om, om cash. Ja. Um, en dan, ja, daar gaan we optreden. Okay. Dus dat is heel leuk, want dat wordt ook mede geproduceerd door mijn dochter. Dus dat oh, is wel een beetje hilarisch. Ja, die heeft niks met die boeking te maken, hoor. Die nee. is ook via andere mensen gegaan. Ja. Maar dat is natuurlijk heel erg leuk. Ja. Maar Wasteland, ja. eh, ik bedoel, de, de, de, er zitten wat figuren in jouw band die, uh, die, uh, die, die houden wel van het van, van, van erotiek, geloof ik. Is dat wel verstandig <tacht> om dat te doen? <tacht> is dat verstandig om dat te doen, dat zeg je eerlijk? zie ze ook allemaal al in zo'n leren, zo leren ja, ja, precies. In de weet, met zo'n petje. Je ja. ziet <laughs> die, die adbutus, zie, zie ik wel in een soort. Die zie ik wel in zo'n grote bal in zijn mond. <laughs> oh my god. Hé, hey, we gaan luisteren, Dietmar. Ontzettend veel succes met de, met de Bush Banders. Het is een te gekke band, luisteraar. Echt, en als je ooit een keer in de buurt, de buurt optreedt, moet je echt gaan kijken. Ze zijn waanzinnig. Ze gaan binnenkort, je gaat binnenkort toch iets doen met, met, het, met het album, je gaat opnieuw inzingen? Nee, ik heb gisteren, eergisteren ja. heb ik in 2,5 uur het album opnieuw ingezongen. Wow. En dat wordt nu in januari gemixt door Paul Power van Power Sound Studios. Ja, ja. En het wordt de 22 e januari begint. Uh, Ivo Statinski van Statinski Mastering. Weer met de, de remastering... Ja, van het hele album by the Bullet. Dus we gaan hem re-releasen. Want ja, soms moet je dat doen, hè. Ja, weet ik. En dan, en dan opeens... Dan kan het zomaar gebeuren dat het opeens gaat rollen, hè. Bizar is dat, toch? Nou, het begint nu al met we hadden, Ik heb hem eergisteren... de videoclip online gezet op ja? YouTube. Dus ja. allemaal naar YouTube kijken. Ja. En we zijn natuurlijk ook op alle andere platforms... zijn we te vinden. Ja. Maar YouTube... hebben we in drie... Nee, 180... Nee, wat was het nou weer? In 18 uur hadden we meer dan 230 views. Dus dat nou was best wel heel heftig. Dat is heel, goed. dat is heel goed. Ja, dus ik hoop echt dat het nu gaat knallen. Want ja, wij willen gewoon echte muziek op het podium brengen. En geen tribute band zijn nee, of worden. We willen gewoon onze echte muziek naar de mensen brengen. En hun, hun ziel openen voor mooie, echte... Uh, goede muziek, waar mensen ook van, ja, weet je, emotioneel, dat het ook emotioneel raakt. Ja, maar jij, jij, ja. Geeft, jij geeft je ook helemaal op het podium, hè? Ja, en, en ik moet je ook zeggen dat de laatste maanden, uh, dat mijn stem ook heel erg goed is, want uh, ja, ik, ik ben er helemaal voor gegaan, dus ik heb ook wat dingen gelaten, ja. dus ja, ik heb gewoon, mijn stem is van zeer goede kwaliteit. Dat was ook de reden dat we, ja, dat toch die, die tracks opnieuw ging inzingen. Ja, precies. Je, je was, <laughs> ja, ja nou, super nieuwsgierig. Stuur het alsjeblieft op, dan draai we er ja. wat van, hier. Ja. Maar nu gaan we natuurlijk naar dit mooi luisteren, hè? Ja. Ja, dankjewel. Ja, het gaat Dank... over mijn broer, hè. Dat zing ik voor mijn broer. Ja, dat, je ja. zingt dus voor je broer, hè? Ja. Die, die is er niet meer? Nee, die, die is ermee gestopt al ja. een tijdje geleden. Die ja. had er geen zin meer in. Ja. Maar ja, het gaat, het, het gaat er eigenlijk om dat ik hem vreselijk mis, maar hem nog steeds zijn stem hoor. En dat ik nog steeds zijn adem voel. En dat ik nog steeds zijn presence voel. Mooi. En ja, dus wow. het is eigenlijk best wel verdrietig. Maar ja, het is een heel, heel mooi, mooi lied. En ik vraag hem eigenlijk, die moi quoi faire, zeg maar wat ik moet doen. Dat mooi. is eigenlijk wat ik hem vraag, ja. Mooi man, mooi. Ja. Mooi schat, hartstikke goed. Anne, dankjewel. We gaan luisteren naar dit van ja, The Bush joh, Bandits. Ja. Oké, okay, dankjewel. Je sais pas bien quoi dire Je me souviens de toutes tes blagues qui m'éclataient de rire Après toutes les années passées Je pense toujours à toi J'ai jamais voulu que tu m'as quitté Je sais trop tard pour ça Dis-moi quoi faire Dis-moi dis-moi Faire dis-moi, dis-moi, mais dis-moi, j'essayais de te cacher dans les coins quelque part, mais t'es toujours là. Pourquoi tu t'en vas pas Je peux sentir ton souffle. Je sais plus quoi faire, dis-moi, mais dis-moi Dis-moi, quoi faire, dis-moi, dis-moi Dis-moi, quoi faire, dis-moi, dis-moi Mais dis-moi Dit is echt heel bijzonder wat nu komt. Het is een, een man die, die heet Johannes Holt Iversen. En hij komt uit Denemarken. En hij woont in Amsterdam. Hij is een, een, een beeldend kunstenaar. Hij maakt prachtige dingen. Heel bijzonder. En daarnaast heeft hij een project gestart. dat heet Sama. En dat project, ik weet niet of het AI is. Of dat het heel slim in elkaar steekt. Het is waanzinnig geproduceerd. En hij ziet er iets heel bijzonders in. Dit nummer heet RAIN. Een nummer. En ik weet echt, ik, ja, het is zo bizar tegenwoordig. Je weet niet meer of het nou echt is of niet echt. Nou, maar ja, is, je moet het eerst nog schrijven. Hè? Pas dan kan je het je uh, maken. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Tuurlijk. Het is dit, dit, altijd dit, uh, van dit, hemzelf. Het, dat is het zeker. Maar het is een andere manier van muziek maken. Maar ja, ja zo zijn we natuurlijk ook natuurlijk bezig met een andere manier van tekst verwerken natuurlijk. Absoluut. Hè? Dat, dat, dat gaat hem helemaal op die manier. En ik vind het allemaal niet zo erg. Vind jij het erg? Ja. ja vind je het wel erg? Ja. Vind ik wel erg. Ik hou ik van authentiek ook met schrijven. Oké, oké, oké. Maar we moeten ermee leven, hè? op een goed moment. Hè? We kunnen oh, er, ni ja. er niks tegen doen, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ik blijf gewoon lekker in mijn tijd hangen. <laughs> oké, okay, nou, luister. Ik ga je nou iets echt iets heel goeds laten horen. Dolly en ja. luisteraar. Want, we horen uh, hem al stiekem aankomen. Voor jullie maken het. Het is, uh, het is Sol Persona. Dat is een, een, een, een Australier En die... Uh, die heeft de zangeres bij zich altijd. Die heet Prinses Fresia. Mooie naam. Yeah. En zij is zo geweldig. Dit nummer, oh, yeah? dit nummer Het Party at the Backdoor. Moet je maar luisteren. Gaan we naar uh, Oostenrijk? Ja, net zo makkelijk. Deze groep heet Kendallite Fikus. En uh, het is een pop popfunkband uit, uh, uit Grass, Oostenrijk. Ja. En dan met Running in Circles. Nou, ben je benieuwd? Ik denk dat ik een paar van deze gezichten hier heb gezien. Ik denk dat ik nog zoveel plekken heb te gaan. Als ik me omdraai. everyone's rushing yet they're playing a safe game there's something in the water here do we really need a hero to make clear we're running in circles and everything The circus <laughs> There ain't no purpose Circles, we're running in circles. It's like a bunny in a circus, there ain't no purpose. Candlelight ficus. Dat is, Volgens mij ficus is een plant volgens mij, toch? Een ficus. Een ficus, ja. Een nou, ficus benjaminus. Nou, dit is de candlelight ficus. Ja, ja, ja, ja. ja. Zou, het, <laughs> zou het echt over een, een plantje gaan? Nou, de, de, plantje bij, wat ik uh, dit, dit, dit is de naam van de band, hè? De, de platen, okay. Running in Circles. Ja, oké, okay, oké, okay, maar... Ja, goed, oké. Okay. <laughs> Hij ja, praat je niet meer uit, hè, Donnie? Nee. <laughs> okay. Hallo, het is zaterdagavond. Normaal lig ik te slapen op de bank, Ja. ja lekker, toch? <laughs> goed, we gaan luisteren. We gaan weer naar, naar, naar, naar, naar, naar Nieuw-Zeeland, hoe vind je dat? Oh, daar wilde ik al heel lang naartoe. Ja, dit is Arjuna Oaks met de Blame. Het is een, een zanger, soul, jazz, elektronica, mm -hmm. punk en, en, en folk. Er zit ook Blame's een beetje goed. in. Luister. Ja. Blame. my skin, walking out the door, feels like a sin, you've said that shit before, I know it's on me. a guilt you've warned me, I know it's fading, tried my best to help you feel alive, now it's just. We het programma eigenlijk met een song van Ben Barrett, Just. Die kwam even niet door. Nee, wat jammer, hè? Wat jammer, hè? Gaan we hem nog ja. een keer proberen? Ik ga hem gewoon weer proberen. Ja, en ja en het op voor dikke, man, Hij is helemaal hier naartoe gekomen om te zingen en dan, uh, dan lukt het niet. Wat is le dit nou? op die pianopartij, hè? Want die ja. is echt geweldig. Hij is er, hij is er. Hij is er. Ja, ja komt hij, hij is er door. komt hij? We're chosen Cause you're just around Just around the corner And I just can't wait to meet her in your room Sit still it's i soon to be to you're just around just around the corner it's just around just around en we gaan, niet, we gaan eruit met de, de kerstplaat, of niet? Nou, dan hebben we nog tijd over. Hebben we nog tijd over? Ja, ik maar, heb ook wel een lang nummer bij me, dat we eruit gaan. Dan we gaan die kerstnummer gaan we draaien. Je wilt het kerstnummer graag ja, horen? Ja, dat wil ik horen. Oké, oké, okay, okay, nou gaan we doen. Vind ja? ik leuk. Komt ie? Het, het, het, ja? begint heel, het, begint heel, het begint als een kerstnummer wat niet in de, deze show thuis hoort. En dan even later, opeens, dan, dan gaat hij los, toch? Nou, ik ja, ja, hier, ja, moet ja, ja zeker. Over, moet hij te veel over zeggen. Uh, nee, nee, nee, dat is waar. Maar hij vliegt in een en weer voor mijn neus weg. Ja, daar is hij weer. Komt hij. Oh Holy Night van Danvers. Oh Holy Night The stars are brightly shining It is a Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the Joy sets for oh, yonder breaks a new and glorious war. Oh. hier te rocken hier jij He, oh heerlijk oh ik vind dit zo lekker ik ja, vind het leuk hè ik zie ja. echt leuk. ik zie heel veel ja. smelten ja, ja, ja, ja. ja, wat vind prachtig. je nou nog meer leuk dan hoe, hoe, hoe bedoel je nee ik vind alle muziek leuk ja, ja er zijn weinig weinig muziekgenres die ik niet leuk vind dat vind ik verdacht hoezo nou ja dat kan toch niet ik ga niet alles leuk vinden oh ja ja kan dat oh ja ik ik euh... Ik vind alles leuk. Van slagers, van, van levensliederen... tot aan klassiek, ja, tot aan, aan metal. Okay. Metal kan ik ook helemaal uit mijn dak gaan. Maar die muziek, ik, ik maar van... muziek die hier vanavond gedraaid is... daar vind je helemaal niks. vind ik heerlijk. Ja, je, ja ik kan gewoon genieten van alle muziek. Ik vind het prachtig. Wat zit je nou de hele tijd te piepen? Zet er dingen uit je. Ja, ja, ja, je je bent het, aan het werk. Het zijn, allemaal, het zijn luisteraars ja nou is het oh, dit, Ik heb nu net een berichtje binnen... Dat, toch zacht zetten? Dat, een berichtje ja. binnen... Ja. van iemand die zegt dat hij het interview met Anne zo leuk vond. Dat was het ook. Dat het zo'n leuk mens is die Anne steen ja, kan. Dat, dat klopt. Dat vond ik ook. Ik, nou, ik ben ik ken, het helemaal ik, eens met... Ben je, ben je eens? Ja, nou, ik ken haar beter. Ik ben het niet met je eens. Hoor. Is, nee, het, maar is, wij het, kennen haar niet. Hoor. Maar zoals we er vanavond hebben leren kennen... <laughs> lijkt het me een fantastische vrouw. Ja, echt. En op het podium ook echt gewoon... Het is te grappig. Want ze gaat er helemaal in op. Het is echt gewoon... Ja, je zit echt te kijken naar er zo van, wat the fuck, wie is die vrouw? Nou ja, maar het is niet voor niks natuurlijk dat het publiek zo reageert, ja, als nee. ze dat vertelt. Nee, ik bedoel, dat, dat... dat kan alleen maar als je geloofwaardig overkomt. Dus, nou, dat bedoel ik. En dan is het een vakvrouw. Dan is het een vakvrouw. En... Het was, uh, dankjewel was, dank je wel voor vanavond, Dolly. Helemaal uh, geen dank. Ja? Uh, we gaan er vanavond... Ga, ga, ga, je, ga je morgen ja. naar Max Verstappen kijken? Ik, ik heb helaas geen via play. Nee? Nee. Nou, het wordt wel heel spannend, hè? Het wordt verschrikkelijk spannend. Wat is die gast goed, hè? Is het niet allemaal... Ja, het is, het is niet normaal. Ik, ik las vandaag trouwens een, een, een stukje over die nieuwe um, het, het directeur, zeg maar, van het technisch team die er is gekomen. En ja? wat hij veranderd heeft aan die auto. Mm. Nou ja, helaas ben ik het alweer vergeten. Ik, ik, op, toen ik het las dacht ik... is dus ingenieus, weet je wel. Maar ik kan die details weer even niet meer naar voren halen. Maar, ja, maar, ja, maar is daardoor is die auto voor hem dus racebaar geworden. Waardoor hij toch weer een kans heeft. En oh, ja. ik gun het hem zo. Ja, ik, nee. Maar ja, nou, nou staat die Piastri op nummer drie. In, uh, met de start, P3. Ja. En gelukkig, ja. En uh, nou, Norris, ja. Het, het tweede. En... Ja, maar, ja, maar Noors 2 is niet zo handig. Want ik bedoel, als ik, stel dat, dat Max wint. Hè, dat hij, ja, dat, hij staat pole position. Ja, dus, oké, okay, maar stel ja. dat hij wint. Maar ja, dan zelfs als...